Volgens de SGP worden huidige studenten door de regeling overvallen en kunnen ze weinig doen om eraan te ontkomen. De SGP wil een overgangsregeling, maar daar lijkt het kabinet niets voor te voelen. In Abidjan, in Ivoorkust hebben troepen van de gekozen president Ouattara de residentie van zijn rivaal Bakbo ingenomen. Dat zegt een woordvoerder van Ouattara... Hij zegt niet te weten of Bakbo aanwezig was. De dagen van Bakbo lijken geteld. Gisteren hervatten troepen van Ouattara hun opmars in Abidjan. Helikopters van de VN in Frankrijk vielen militaire basis van Bakbo aan... en vuurden raketten af bij zijn residentie. Volgens de militaire leider van Ouattara zal het nog zo'n 48 uur duren... voor ze de stad volledig in handen hebben.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 nacht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 Rock and sway Up high. I feel good Yeah.